Minerva ontkent dat er sprake was van paniek tijdens de brand. De sociëteit zegt dat het bestuur de studenten zelf naar buiten heeft begeleid. Lenferink neemt de zaak zeer serieus, ook vanwege eerdere incidenten. Hij zegt dat de studenten vorige week volstrekt onverantwoord handelden. In de groepsfase van de Europa League heeft PSV zijn eerste wedstrijd verloren. In Oekraïne verloren de Eindhovenaren met 2-0 van dniepro PSV kwam kort na rust op achterstand en het tweede goal viel al snel daarna. FC Twente speelde gelijk tegen Hannover. Het werd 2-2. Dan het weer bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Ook komende dag overwegend bewolkt. En ook dan in het noorden soms wat regen. Het wordt maximaal 16 graden. En tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Er is één melding op de N7 Groningen richting Duitse grens. Die is tussen Groningen-Osterpoort en Oivlgoenen dicht door wegwerkzaamheden. En dat was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Mieke van der Wij. Hartelijk welkom bij Casaluna. Ja, het kan u niet ontgaan zijn. Vandaag werd de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Menig oud heb ik langs zien komen. Maar er waren ook 51 uh, nieuwelingen en nieuwkomers. En een van hen is Paul van Menen. Hij hoort bij de fractie van D66. Hartelijk welkom. Ja, Hoe was dacht. het vandaag? Nou, geweldig. Echt een uh, jongensdroom. Ja? Is dat zo? Ja, dat is daar zo. Daar komen we nou nog op of dat inderdaad een jongensdroom van je was. Maar uh, uh, kun je de dag eens beschrijven? Uh, nou, om te beginnen werd ik uh, vanmorgen om zeven uh, uur, geloof ik al, door uh, de TV West en Radio West uit mijn bed gebeld. Dat goed om... dat je hier dan nog zit, hè? Begin ja, met de radio en je met de radio. Ja. Zo is het, zo is het. Uh, want die, hadden, die waren van plan om mij de hele dag een beetje te volgen. Mm -hmm. Dus, uh, nou ja, dan ga je op een gegeven moment ga je naar Den Haag. En, uh, Alleen? Af ik, ik ben er alleen heen gegaan, ja. Maar er, er kwamen later uh, nog wel. Uh, kwam mijn zoon met, en mijn schoondochter. En die kwamen kijken. De rest van, de, van mijn gezin had geen tijd. Die moest allemaal werken en <laughs> studeren. Maar. Uh... Nou ja, die hebben dat ook allemaal meegemaakt. En dan uh, ja, leef je langzaam toe naar dat moment van die, uh, van die beedering. Nou, eerst krijg je nog een plaatsje toegewezen. Ja. Of wist je dat al van tevoren? Nou, dat werd vanmorgen in de fractievergadering werd dat duidelijk. Ja. Waar ik zit uh, zitten Nou, zo ongeveer midden in de kamer ja. zit ik. Ja, want ik heb even gekeken. Het stond in de stad een mooi overzicht. En dan dacht ik, nou, een goed plekje. Want helemaal vooraan wil je natuurlijk ook niet. Dat is al een beetje. Ja, dat zou ik best wel willen. Maar dat, dat is toch uh, gereserveerd voor, uh, voor de fractievoorzitters. <laughs> dus, uh... ja, wel, bovendien zit je er steeds zo in het zicht. Ja, dat is het. Nou, je uh, zit toch wel... Ik zit behoorlijk in het zicht, okay. om te het, het viel me op dat heel veel mensen me gezien hadden. Ja. Maar dat is verder ook prima. Dat, dus dat is gewoon heel goed uh, bedenken wat je aantrekt, hè? Zeker. En uh, ook je heel bewust zijn van het feit... dat je ongeveer de hele tijd uh, gefilmd wordt. Dus uh, ja. ja, dan moet je wel heel... Netjes blijven zitten en zo. Maar nog een bijzonder pak aangetrokken. Ja, ik zit nou, even nee, te kijken, gewoon. Nee, gewoon, uh, gewoon ja. ja, maar pak. wel met een mooie knopen. Zeker. Ja. ja. En uh, die beëdiging, hoe was dat? Je mocht ja, ah, kiezen tussen eigenlijk... een eet en een gelofte, begrepen? Ja, ik, hè? dat klopt. En wat dat is, dat is dat verschil? Uh, het uh, een het is, kijk, je moet eigenlijk verklaren dat je uh, op geen enkele manier, ik, ik zeg maar even in mijn eigen woorden, onkoopbaar bent. Dat je dat niet van tevoren hebt gedaan en dat je het ook in de toekomst. Je op geen enkele manier openstelt voor, voor giften en gunsten en dat soort dingen. Nou, en daar kan je twee dingen op, op zeggen, hè, om dat te bevestigen. En dat is uh, dat verklaar en beloof ik. Of zo waarlijk, helpen mij God almachtig. En wat is er bij jou geworden? Bij mij, bij mij is het zo waarlijk, helpen mij God almachtig geworden. Dat heb ik ook al drie keer in de Leidse Gemeenteraad gezegd. Maar die God, daar geloof je niet in. Nou, it, ja, dat is een heel verhaal op zichzelf. Ach. Kijk, je, je, het, het flauwe verhaal is dat je zou kunnen zeggen, als je Kamerlid of gemeenteraadslid wordt, dan kan je alle hulp gebruiken die je maar kan krijgen. Eh? En het andere is dat ik uh, ja, bijvoorbeeld als ik met mijn kinderen praat over de betekenis en zin van het leven, dan zeg ik ze altijd van. Nou, ik geloof wel dat het leven zin heeft. Ik geloof niet dat het mensen gegeven is om dat te begrijpen. Maar voor mijzelf is wel inspirerend de gedachte dat je je naast zo lief zou moeten hebben als jezelf. En vanuit die gedachte zeg ik dan in die kamer hmm. dat ik uh, zo waarlijk helpen, mijn God almachtig. Maar het is niet maar zo. Waren dat er dat nog veel die, die, die, die, die zo waarlijk zo helpen mijn God almachtig deden? Ja, nou ja, van de christelijke partij is dat natuurlijk duidelijk. Maar ook bij andere partijen hoor, ook, ook de VVD wel. en uh, ook de SP zie je mensen. Het ja. is uh, het is daar wat uitzonderlijker. En bij, bij D66 was ik deze keer de enige. Maar, uh, maar goed, dat uh, ja. vind ik verder ook prima. Daar ja. sta ik zelf voor. Nee, moet je, toch moet je daar van tevoren over nadenken natuurlijk. Ja, welke ja. formulering je maar ja, gaat goed, uh, ik Nogmaals, ik had dat in de, in de Leidse ja, gemeenteraad ja, ook al drie keer aan de orde gehad. Dus ik, uh, ik wist ja, het wel. Ja, wat dat betreft het klappen van de zweep. En uh, ja. de, de, de, die Kamervoorzitter, dat was vandaag uh, Martin Bosma he, van ja. de PVV. Die, die, ja. die deed dat. Ja, Hoe deed hij Dat deed hij goed. De PVV ja, uh, is natuurlijk toch een partij die vrij ver van D66 afstaat. Ja, maar dat, natuurlijk, dat, dat gaat over de inhoud. Kijk, dit gaat echt over het technisch voorzitten ja. van zo'n vergadering. Nou, dat doet hij heel keurig, moet ik zeggen. Ja. En uh, het is ook belangrijk dat er iemand zit met enige ervaring... en, en enige vaardigheid in dat voorzit. Ja. Nou, dat, dat kan hem bepaald niet ontzegd worden. Ja. Hij is geen kandidaat, geloof ik, maar... Uh, nee. ja. het, maar het was natuurlijk toch een beetje onwinnig of niet, zo'n eerste dag... Nou, dat wel. Het is. Uh, ja, ik, ik heb dus de afgelopen tien jaar uh, naast mijn werk heb ik in de gemeenteraad van Leiden gezeten. Dat is natuurlijk ook politiek. Hè. Dat is, het lijkt een beetje op de Tweede Kamer in het klein. Maar als je daar in die uh, Tweede Kamer zit, dan voel je ook gewoon veel meer uh, de belangstelling, de, de druk ook van de media die, er, uh, die erachter zit. Maar het is ook veel procedureler. En dat voel je ook. En uh, kijk wat dat werk allemaal in gaat houden... dat is nu nog eigenlijk niet aan de orde. En nu zit je nog helemaal in de, in de, in de modus van uh, eigenlijk leuke dingen... zoals zo'n beëdiging zo vandaag. Het echte werk moet nog beginnen. Ja. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Maar... Uh, ja, het is, het, het is wel bijzonder. Ik vind ja. het bijzonder om daar deel van uit te maken. Ja. Uh, je, je zei in het begin heel even een, een, een droom wordt werkelijk. Is het altijd je droom geweest? Nou, eigenlijk niet. Oh, okay. <laughs> ja. Ja, dat klink... ja, maar toch, het, dat is het niet geweest. En op het moment dat je daar zit, dan voelt het wel een beetje zo. Kijk, ik, ik, het was wel zo dat toen ik uh, jong was... Uh, het me leuk leek om de politiek in te gaan. Nou, vervolgens gaat je leven een bepaalde gang. Ik ben in het onderwijs gaan werken en het... Het was eigenlijk toeval dat ik uh, zeg maar eind vorige eeuw, begin 2000... dat ik de, in Leiden de politiek inging. Dat was natuurlijk stap één. Maar ik had mij nooit voorgenomen om er mijn werk van te maken. Sterker nee. nog, het was me wel eens gevraagd door Alexander Pechtold. Echt, ja, het het in Leiden is, is natuurlijk een beetje een D66-bolwerk, hè? Ja, zeker. Ja. Dat is het nu helemaal. We zijn daar op dit moment de grootste partij. Het ja. is ontzettend leuk. Ook wel eens het kleinste geweest. Het ja. was ook heel leuk. Maar Alexander Pechtold heeft je wel eens eerder gevraagd... van: wat zou je denken van de Kamer? Ja, ja, dat heeft u al eens eerder gevraagd. En toen heb ik gezegd, nou, dat lijkt me helemaal lijkt me niet fijn. Nou, niet? op zichzelf mooi, maar uh, het is nogal een stap om van de, uh, van de politiek je werk te maken. Uh, het is een beetje een glibberig bestaan natuurlijk. Hè? Ik vind het uh, heel leuk om afgerekend te worden op de dingen die ik doe. Nou, in de politiek is dat eigenlijk nauwelijks aan de orde. Je, dingen lopen mis omdat ze gewoon in politieke zin mislopen. Nee, nou, je kan er zelf ook van Je kunt er zelf maken, wel hoor. iets aan doen, maar er zijn natuurlijk tal van uh, situaties waarin mensen moeten aftreden, of mensen hun baan in ieder geval kwijtraken, ja. zonder dat ze er part, part, zelf part nog ja. deel aan hebben. Nou ja, goed, dat was voor mij in ieder geval een paar jaar geleden nog een, uh, nog een aarzeling, maar ik merkte deze keer toen het kabinet dan gevallen was: katsauts uh, gebeuren bij mezelf, dat ik er veel meer voor open stond. En dat heb ik Alexander ook laten weten. Ah, toen heb je gezegd, maar nu wil ik wel. Nou, ik heb gezegd, laten we het er in ieder geval eens over hebben. Mm -hmm. en, uh, en die nou, zijn nog steeds praat. van, kom. Ja, ja hij, ik ken hem goed natuurlijk, ja. uit Leiden. En hij weet wat hij aan mij heeft als het over onderwijs gaat. Daar ben ik voor gekomen, in de Kamer. Daar, de, daar heb ik de afgelopen 33 jaar gewerkt. Dus uh, ja, hij, hij ja. heeft daar vertrouwen in. Nou, uh, ik, Boris van der Ham, een partijgenoot die uh, juist weer afscheid uh, neemt van de Kamer. Die, ze had vandaag een, uh, een verhaal hè, in, de in de Volkskrant. Ja, heb je dat, ja uh, ik heb het gelezen. Uh, gelezen. Ja, ik heb het nog niet uit mijn hoofd geleerd. Maar, <laughs> uh, vol nou, met tips. Alle, wat? Vol met tips. Vol met Kamer, tips ja. Lezen. Allereerst laat u niet afleiden. Blijf u steeds herinneren waarom u Tweede Kamerlid wilde worden. Wat wilde u veranderen? Wat voor wetsvoorstellen wilde u indienen? Door de grote stroom aan debatjes, ellenlange vergaderingen, bezigheden binnen en buiten uw partij. Zult u, hierop soms last, zult u zich hierop soms lastig kunnen concentreren. Daarnaast lopen er ongeveer 300 journalisten op het Binnenhof rond. En er staat dat het is prima is, dat is hun taak. maar laat u er niet van afhouden uw eigen werk te doen. Ja, lijkt me heel verstandig. Ja, dat ben, dat ben je natuurlijk nu van plan. Maar ja. ja, dat uh, lijkt me wel. Ja. Uh, ja. Moet je daarvan zeggen, ik, ik heb wel een paar... Het, het voordeel is wel, als je een paar van die gedachten hebt die je dan wilt bereiken... dan scheelt dat natuurlijk al wel. Ja. Ik denk dat er ook misschien wel kamerleden zijn die daar nog niet zo'n helder beeld van hebben. Nee. Maar ik heb dat wel. Goed, daar gaan we het zo meteen nog over hebben ja. hoor. Naar de muziek en wat je dan wil bereiken, met name uh, wat het onderwijs uh, betreft. En dan uh, zegt u verder nog van nou, neem zelf beslissingen, denk zelf na. dat nou, leek me eerlijk gezegd logisch. Ja, dat uh, was ik wel van plan. Ja, maar, zegt Boris, of schrijft Boris, sluit u niet op in het Haagse circuit. Vertrouw niet blind op belangenvertegenwoordigers en de grote stromen rapporten van de regering. Ja. Nee, dat lijkt me heel wijs. Kijk, ik, nou ja, we gaan het er straks nog over hebben. Maar ja. ik heb natuurlijk een groot netwerk vanuit het onderwijs, dus ik weet wat daar gebeurt. Ja. En Het is niet zo dat ik nu de, de hele dag open ga staan... voor allerlei mensen die mij gaan vertellen hoe het moet. Ik heb daar zelf ook wel een beeld bij, vanuit goed. die ervaring. Dus hier, de, de, de, u denkt, nou, dat, dat, dat, dat, dat regel ik dat wel. Dat hoeft u me niet nog eens... Uh, nou ja, ik vind het heel verstandig en goed de, ook dat, hij het, dat ja. hij het mij ook nog eens een keer vertelt. En ik Ten vierde, of tenminste, bij hem, hij is dan met vierde punten aangekomen... maar ik vat het hier en daar ja, een maar... beetje samen. Ontwikkel uw eigen stijl. Ja, Wat wordt dat... de stijl van Paul van Menen? Nou, die, als je dat zou in Leiden zou vragen, denk ik... dan is dat een mengeling van uh, uh, nou ja, vriendelijkheid. Uh, hè? Ik, ik, ik ben iemand die, die erop gericht is om mensen en ideeën samen te brengen. Dat doe ik mijn hele leven al. Maar ik kan ook heel ja, hard zijn op een bepaalde manier... in de zin van dat ik wel... Uh, er staat me wel iets voor ogen. Moet U bent geen stokenbrand. Nee, dat niet. Nee, nee je, je weet bij mij altijd precies waar je aan toe bent. Maar in principe ben ik een verbinder, maar het moet wel kunnen. Uh, en uh, nou ja, goed. Je moet af en toe ook, uh, ook een beetje streng zijn voor anderen. Had je veel voorkeurstem eigenlijk? Uh, nu in de in deze verkiezing. Ja? Nou, ik, ik, het, ja, 1802. Ik vond oh. het zelf uh, redelijk, maar uh, ik wist niet dat ik zoveel mensen kende. Maar nee, dat, dat is. Uh, Heb je daar je best voor gedaan? Nou, dat wel. Ik, in, ja, in die zin, niet speciaal voor voorkeur stemmen, maar ik heb wel de afgelopen zes weken heel hard campagne gevoerd. Veel debatten gevoerd in het hele land voor grote en kleine zaaltjes. De mensen zijn allemaal dood, wel pas ze eraan beginnen. Het is echt, ja, ik ben kapot. Ja, echt waar. <laughs> nee hoor. Nou, het is, het is best een vermoeiend bestaan, met name die campagne. Ik hoop ja. dat het nu iets normaler wordt. Ja, nou, laatste tip dan van Boris... Het Kamerlidmaatschap is een zware baan. Ja. Uh, u gaat ongeveer 80 uur in de week werken... en het zal een grote persoonlijke, fysieke en mentale wissel op u trekken. U zult vele avonden en weekenden van huis zijn. U gaat honderden debatten voeren. U heeft slechts 1,2 FTE aan ondersteuning. U ontvangt honderden e-mails per dag. Uw avondeten zal regelmatig bestaan uit een zakje friet... en wat geïmproviseerde groenten onderweg gekocht in een stationshal. Ja, nou in die zin verandert mijn leven niet zo heel erg. Oh, dat is nu ook nee, al zo? Ja, want dat is nu ook al zo. Want ik combineer nu best wel... Nou, ja, verantwoordelijke baan met de lokale Politie. politiek. Ja, ja. En dan ben je ook niet veel thuis meer. Dus, je je nee. bent niet hele, de hele tijd het land door aan het reizen. Nee. Nou, jij zegt, zorg een beetje voor jezelf. Slaap voldoende, eet gezond, sneeuw niet onder in uw werk... en koester uw liefde en uw gezin. Maar ja, gezien het feit dat ze vandaag allemaal andere dingen te doen... hadden die belangrijker waren, ja, denk ik, dit zit al helemaal fout. Dat, nee, dat, dat, dat... Ja... Ik koester zij mij. Dat, uh, ik plaag een beetje. Ja. Nee, maar dat komt goed. Maar is dat wel, dat is natuurlijk wel iets waar je aan moet denken? Hè? Het is wel zo. Het is wel belangrijk dat, dat, dat, dat, dat, dat, ach, dat ze achter je staan. Eigenlijk hebben zij mij overgehaald om dit te doen. Wie zijn zij? Uh, mijn kinderen, mijn vrouw. Die, ja? die, die vonden het uh, met name een heel leuk plan. <lacht> ja, en, nou, toen, en, en toen begon ik het ook een leuk plan te vinden. Ja, zo is het gegaan. He, ik, ik zat nog een beetje te tolben van zal ik dat nou wel doen en zal ik dat nou wel niet doen. En zij zeiden van man, man doe het gewoon. Ja. Maar zou je het verlaten? Dit uh, komt nooit meer uh, langs. Nou het is natuurlijk wel zo dat mensen hebben vaker spijt van iets dat ze niet hebben gedaan dan iets wat ze wel hebben zo gedaan. Is dat nou, is wetenschappelijk hoef, onderzocht nog... hè? Ja nee dat Er is een ja. proefschrift over geschreven over spijt. Ja, ja. Nou in die zin heb ik nog nooit ergens spijt van hoeven hebben. Want ik ben altijd op dit soort momenten ben ik altijd... Heb ik die stap altijd gezet. Ja, Maar goed, er kan natuurlijk ook inderdaad een moment komen. En dat kan soms na twee jaar zijn. Dat weet je niet. En ja. dan moet je weer terug. En het schijnt dat het heel lastig is voor ex-kamerleden... om een beetje een behoorlijke baan te vinden. Ja, dat is wel zo. Maar uh, nou ja, daar maak ik me dan nu nog maar geen nu zorgen druk over. om. En, uh, dat zien we dan wel weer. Kijk, ik, kan altijd nog wiskunde... ik ben wiskundeleraar. Dus ik kan altijd nog voor de klas gaan staan. Ja. Hoe lang is dat geleden dat je dat was? Nou, dat is niet zo heel lang geleden. Ik heb uh, allerlei functies vervuld. Uh, he, ook leidinggevende, bestuurlijke. Ja? Maar uh, ik heb mijn laatste les, denk ik, acht jaar geleden gegeven. Dus ik oh. heb dat altijd wel, bijna altijd gecombineerd met, uh, met lesgeven. Dus dat zou nog kunnen? Ik denk dat me dat nog wel zou lukken. Bovendien vind ik dat er geen mooier vak dan dat. Is dat zo? Ja, dat is zo. Uh, ja. Goed, daar gaan we het straks over hebben. Ja. We gaan eerst muziek draaien. Um, je hebt zelf muziek meegenomen? Ja. En wat, uh, wat gaat het worden en waarom? Nou, het gaat worden Summer Wind van Frank Sinatra. Ik, ja, ik had ook hele andere nummers mee kunnen nemen. Tuurlijk, maar je hebt ook dit ook Frank mee kunnen nemen. Maar, eh, dus je, je probeert daar toch een beeld van jezelf mee te geven. Nou, ik vind dit een geweldig, prachtig nummer. Ja, dit, dit raakt mij zelf. En uh, nou, ik hoop dat ik er veel mensen En waarom raakt je zo? Ja, misschien moet je eerst luisteren. Eerst luisteren. Ik eerst ben luisteren. niet kent, maar... ik. Ja. Goed, dan mag je het straks vertellen. Goed zo. Ja. The summer wind came blowing in.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 The days, those lonely days They go on and on And guess who sighs his lullabies Through nights that never end My fickle friend The summer wind Summer wind. Warm summer, wind. The summer wind Radio 1 Casa Luna Mike van der Wij en Paul van Menen, kerstvers Kamerlid van D66. met hem heb ik het gehad over de dag van vandaag. Een spannende dag, hè? Een mooie dag. Iedereen had een fantastische bos bloemen liggen. Uh, ja, zeker. Liggen. Ik had er zelfs twee. Twee? Ja, ik weet niet waarom, maar. Nou ja. <laughs> Goed, even nog die Summer Wind van Frank Sinatra. We zeiden er net even tijdens het plaatje van ja... als er nou muziek van Frank Zappa had geklonken... had je toch een heel ander visitekaartje afgegeven. Ja, nou ja... Maar dat had ook dat, gekund. Nou, dat had ook gekund. Dat ben ik ook. Ja. Maar goed, ik wilde de luisteraars niet te veel aan het schrikken maken. Oh, nou, zeg. <laughs> nou ja, Onderschat ik al je wel. de luisteraars dan nee, niet? Nee, dat is ook zo. Maar ik vond dit toch meer passen bij de, de, nacht. de, de, de nacht. ja. En ik, ja, waarom het raakt niet? Niet ja, liefde is natuurlijk prachtig, maar ik voel gewoon als ik dat als ik hem dat hoor zingen dan, hoor, dan voel ik die wind over dat water aankomen en uh, mensen raken. Dat vind ik mooi, Dat vind ik een mooi beeld. Last year to the summer wind, um, ja, leraarschap. Hè, daar hadden we het even over. Hè. Je bent ook in de kamer om dat onderwijs die belangen van het onderwijs te behartigen, toch? Ja. Want dat werd voorheen door Boris van der Ham gedaan. Zeker. Nou ja, die is er dan nu mee opgehouden. Ja. Uh, en he hele leven al in het onderwijs gezeten? Ja, ik ben echt op mijn achttiende wiskunde gaan studeren. Dat had ook nog wel iets anders kunnen zijn... maar met maar één doel, en dat was leraar worden. Dat maar leek me nou echt, echt geweldig. Ik, nou, ik had een paar leraren die ik... Uh, op mijn eigen middelbare school... want ik dacht, ja, die hebben gewoon een mooi leven. Die, die hebben plezier in hun leven. Die vinden dat leuk met die... Uh, nou ja, met... Jongens en meisjes op zo'n middelbaar school werken. Dat leek mij ook geweldig. En het heeft altijd ook iets van een soort vrij bestaan. Zo zag ik dat in ieder geval. Dus ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ja. En dan moet, je, ja, dan moet je een vak geven. Nou ja, dat is dan wiskundiger geworden. Dus daarom heb ik dat gestudeerd. Ja. Uh, ja, en dat ben ik ook gaan doen. En dat, uh, ja, als je dat een tijd doet dan in het onderwijs... komen er dan ook wel eens andere dingen op je pad. Dus dat heb ik ook... Uh, ik heb meer dingen gedaan dan alleen maar lesgegeven. Wat was je eerste baan? Mijn eerste baan was op een... Er was een schooltype wat nu niet meer bestaat. Dat heet het VHBO. Dat was onderdeel van een MBO. Een VHBO stond voor voorbereidend hoger beroepsonderwijs. Dat was eigenlijk een schakelopleiding voor... Kinderen Die vanuit het, uh, het VB ook kwamen, hè? dus zeg maar van de huishoudschool, van de technische school of uh, beroepsonderwijs. E echt beroepsonderwijs, en die wilden dan de stap maken naar het HBO. Ja, ja. En die deden dan eigenlijk zeg maar, ha een HAVO-opleiding met praktijkgerichte vak. Ja. Ja. En dat, uh, nou ja, daar hebben heel veel kinderen enorm veel, die hebben een enorme emancipatorische stap daarmee gezet. Ik kom nog veel oud leerlingen. Tegen die echt heel goed terecht zijn gekomen. Dat bestaat nou, dus niet het meer? Het bestaat niet meer op die manier. Terwijl dat, dat is heel dus goed werkte. Dat ja, dat het werkte echt, echt ontzettend goed. En, uh, veel beter zou ik zeggen dan wat nu de HAVO is. Wat, wat mij betreft beter de HAVO op kunnen heffen en het VHBO kunnen handhaven. Maar goed, nou ja. zo is niet gegaan. Nou ja. Maar dat was mijn eerste baan en ik was daar de enige wiskundeleraar op die school. Dat was een klein schooltje. Mm -hmm. Dus daar leerde je het wel. Wat leerde je? schade en schande, lesgeven. Gebeurde Ik zat vol met idealen. Ik vond het bijvoorbeeld belachelijk om cijfers te geven. Dat vond ik ouderwets. Maar ik merkte wel snel dat die leerlingen daar wel een beetje op uit waren. Dus op een gegeven moment ben ik het ook maar gewoon gaan doen. Daar werd ik veel meer behoefte aan. Ja, toch wel. Ik studeerde uh, nog een tijdje, maar ik, ik woonde in ieder geval nog op Studentenflet toen ik uh, les gaf. Les gaf. En dan, uh, ja, ik, ik had ook het ideaal om al mijn leerlingen op hun eigen niveau te toetsen. Dus ze mochten zelf in hun eigen tempo werken. En dan zat ik dus op mijn studentenkamertje uh, 24 proefwerken met de hand te maken. De PC's waren natuurlijk allemaal nog niet... Mm -hmm. En daar, ja, op een gegeven moment wilde ik dat toch ook, ook iets gaan stroomlijnen. Maar zo, zo ben ik ja. met het onderwijs begonnen. Maar het is en, niet, uh, dat, dat viel dus soms, in sommige uh, opzichten viel het tegen. Nou, niet in de zin van uh, hoe leuk het was. Nee, nee ja, dat, Ik. Dat ik Nee, dat, dat in die zin helemaal niet. Het, kijk, ik, ik had een bepaalde opvatting over hoe onderwijs eruit moest zien. En dat, ja. Ja, dat, dat pas je een beetje aan. En dat, zo hoort dat ook te gaan, vind ik hoor. En daar moet ook ruimte voor zijn. Die ruimte ontbreekt overigens tegenwoordig nog wel eens, denk ik, voor docenten. Ja. Maar goed, je bent er later ook allerlei andere. Ja, ik ben daarna op een hbo gaan werken. Uh, mm -hmm. ook, als, ook in eerste instantie nog als docent wiskunde, statistiek mm -hmm. en dat soort vakken. En daar ben ik ook gaan leiding geven. Ik ben verantwoordelijk geworden voor de gemeenschappelijke prope van een aantal HAO-opleidingen. Nou, Dat was een ontzettend leuke tijd. Ik heb elf jaar, dat was al in Breda, gewerkt in dat hbo. En dat was echt een onderwijskundige ja, vrijplaats, zou je kunnen zeggen. Daar kon je echt met het onderwijs... nou, Ik wil niet zeggen doen wat je wilde, maar je kon daar met, gezamenlijk met docenten... heel veel tot stand brengen, heel veel vernieuwen... En het mooie was dat dat allemaal kon zonder dat de overheid zich daarmee eh, bemoeide. Ja, en dat was het grote verschil toen ik daarna in het voortgezet onderwijs kwam werken. Ja. Als rector en later als bestuurder. Daar zag je heel erg de greep die de overheid op het onderwijs daar probeerde. Ik voel je er een beetje vrevel. Nou, ik, ik denk zelf... Kijk, het ging er net even over uh, wat wil je nou eigenlijk veranderen. Ja. Eh, wat nu wat... ga je zelf aan de andere kant zitten. Ja, maar, maar wel, het met, met, maar die wel overheid, met het doel ja. om, het, om het anders, ja, om het beter te maken. En ik, ik, ik denk dat, uh, dat het onderwijs in Nederland uh, heel erg gebaat zou zijn bij vertrouwen vanuit Den Haag. Ik, denk, ja, ik weet dat er heel veel mensen, docenten, elke dag geweldige prestaties staan te leveren voor kinderen. Natuurlijk, er gaat ook wel eens iets mis. Maar uh, de Kamer reageert uh, heel erg op incidenten. Hè. Beleid wordt gemaakt aan de hand van incidenten. Uh, er is veel wantrouwen. Noem daar eens een voorbeeld van. Nou, in Holland is er een heel goed voorbeeld van. Oh, een heel ja. recent voorbeeld. Ja. Hè? Dat ze in het hoger beroepsonderwijs. En dan mm -hmm. gaat er ergens op een opleiding in Haarlem gaat er iets mis. En alleen omdat al die opleidingen allemaal in Holland... op hun gevel uh, geschroefd hebben staan... Dat had Ontstaat met, daar met, een soort massa, alsof ja. dat ik die hele hogeschool niet deugt, alsof daar geen goede docent meer aanwezig? is. En, en, en, en, er, en, de docent, en de diploma's gratis uitgedeeld worden. Nou, dat klopt gewoon niet. Uh -huh. eh, maar de Kamer reageert daar wel met een pakket aan, aan, aan, aan wantrouwen, zeg ik maar even op. Eh, heel veel nieuw beleid, heel veel controles. Eh, waarmee er ontzettend veel energie verloren gaat. Energie van docenten, energie van de organisatie, ook geld, wat we veel beter kunnen besteden. En ik zeg niet dat je helemaal niks moet controleren of wat dan ook, natuurlijk, maar je moet heel erg terughoudend zijn om het onderwijs met nieuw beleid te belasten. En dat hebben we in het verleden afgelopen jaren heel erg veel gedaan. Ja, jij zegt, daar gaat ook geld dan heen. Dus ja. Geld dat wordt besteed aan controlemaatregelen? Nou ja, je kijk, als, als je ziet wat hogescholen, bijvoorbeeld, als, als voorbeeld... maar het geldt eigenlijk ook voor alle andere um. onderwijsinstellingen... hoeveel tijd en geld en energie en personele kracht ze kwijt zijn... aan die verantwoording die daar afgelegd moet worden... dat is gewoon echt buiten proportie. Ja, dus als, als, als een gemiddelde hogeschool tegenwoordig gevisiteerd wordt... dan moeten er stapels, rapporten, zelfevaluaties, weet ik wat... geschreven worden. En, en je zou zeggen, kijk, verantwoording is natuurlijk prima... Mm -hmm. maar vergelijk het dus eventjes met een APK-keuring van je auto. En als je dan bij de garage aankomt, dan hoef jij zelf ook niet... Alle rapporten over de bandenspanning gemaakt worden. Nee. Ik zou zeggen, inspectie, kom gewoon op een gegeven moment een hogeschool binnen. Kijken of het goed is of niet. Maar laat die hogeschool gewoon zich bezighouden met... Of welke school Met onderwijs. Dan met onderwijs. Want, want je zegt, er gaat heel veel geld. Is daarmee gemoeid? Hoe, hoeveel? Nou, ik denk dat uh, zeker voor hogescholen en mbo-instellingen... die op dit moment heel erg in de kijker liggen... ik denk dat daar zomaar 10% van, van het geld naartoe gaat. Naar puur naar verantwoordelijkheid. 10%? Ja, en dan zijn er in, op die instellingen... gaat er overigens nog wel meer geld uh, verloren. Ik denk dat, uh, dat, dat we daar wel een slag kunnen maken... om weer meer geld terug die klas in te krijgen. Dat is ook wel iets waar ik graag uh, aan mee zou willen werken. Maar... Uh, Kijk, ik vind eigenlijk dat als je, uh, als je mensen in het onderwijs hebt werken... dan moet iedereen die daar werkt die moet kunnen uitleggen... wat zijn of haar bijdrage aan, uh, ja, aan de kwaliteit van het onderwijs... en aan, aan, aan datgene wat er in zijn klas gebeurt, is. En als je dat niet kan uitleggen... dan moet je vooral die functie niet laten bestaan. Ja. En ik denk dat daar een wildgroei toch wel in is. Maar de overheid speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Dus ja. overheid maakt eigenlijk overhead. ja. Nou zijn er uh, in de uh, kamer maar weinig mensen die uit de onderwijspraktijk komen, hè? Ja, heel weinig. Hoeveel? Nou, ik weet het niet. Ik denk een stuk of drie, vier. Ja. ja. Dus dat wordt nog een eenzame exercitie daar. Ja, ik, ik weet het niet. Ik heb in de, in de afgelopen weken ben ik toch wel wat optimistischer geworden. Toen heb ik veel aanstaande collega's... die waarschijnlijk ook onderwijs worden, worden van andere partijen ontmoet. En eigenlijk toch wel eenzelfde soort... Ja, Er zat een soort overeenstemming in van hè, we moeten het onderwijs weer wat meer gaan vertrouwen. We moeten weer wat vrijheid teruggeven. Mm. Eh, ruimte om eh, ook na te denken over, over dat onderwijs. In plaats van eh, ja, proberen en, dat allemaal vanuit Den Haag te beheersen. En dat geld dus herverdelen? Ja, kijk, eh, ja, Want ja dat, meer zal er niet bij komen. Nou, nee, inderdaad. Dus dan Tof? moet je ook naar. Ja, kijk, je kan proberen wat te investeren. Maar, maar dat is natuurlijk beperkt, zeker in deze tijd. Wij zullen dat als D66 ook wel voorstellen. Maar laten we nou eerst maar eens van uitgaan dat je, dat je al een hoop kunt winnen... als je het geld binnen de instellingen zo herverdeelt... dat het meer het onderwijs ten goede komt. Ja. Dat is één, maar wat voor mij ook wel bijvoorbeeld een onverdraaglijke gedachte is... is dat basisscholen in Nederland die moeten vechten voor het behoud van hun conciërges. Nou, dat, eigenlijk kunnen ze dat uit hun normale bekostiging niet betalen. Dan moeten ze bij de gemeente melden. Terwijl elders in het onderwijs er dus nog allerlei diensten en functionarissen zijn. Nou ja, waarvan ik denk dat we daar wel eens heel kritisch naar eens kunnen kijken. Dus je zou in principe dan, ook kunnen kijken... Wat dan? Kijken. Nou ja, bijvoorbeeld die, die hele verantwoordingsafdelingen okay. waar ik het over heb. Maar ja, in, in, in hbo en mbo instellingen heb je de hele... Uh, afdelingen, strategie, afdelingen... Ja, het is allemaal... Je wil het allemaal niet weten, maar het is echt heel erg hoor, soms. Het is heel erg. Ja, dat vind ik wel. Ik, ik, ik vind onderwijsgeld moet zoveel mogelijk in die klaslokalen terechtkomen. Ja. En niet ergens anders. Maar hoezo, je wil het niet weten? Ik... Nou ja, misschien ik wil je het wel geerig. weten. Nou ja. ja, ja, ja, nou ja. ja maar als je het wel wil weten, des te beter. Ja, kijk... Nou, noem eens even, lopen even iets ze, Lopen ze een, nou ja, bijvoorbeeld een... een uh, uh, amarant uh, is een voorbeeld van, uh, recent voorbeeld van een, van een instelling... waar het helemaal uit de hand gelopen is. Ja, daar uh, begrijp ik, ik, ik heb het niet uh, zelf geconstateerd... maar dat daar een hele afdeling rekenschap zat, gewoon een hele gang. Uh, met, met, met, met een soort ambtenaren, uh, maar dat kom je in, in allerlei instellingen... Dus dat kan gewoon weg? Nou, wat mij betreft wel. Ik ja. vind eigenlijk... Kijk, als de overheid een controle op het onderwijs wil hebben... dan moeten ze het ook zelf organiseren. Dan moet je dat niet gaan onttrekken aan, de, aan die scholen. Hè. Door ze hen te verplichten om stapels, rapporten... zelfreflecties, zelfevaluaties te schrijven. Kom gewoon binnen en zeg, er, en zeg oh. hoe, wat je ervan vindt. Is er uh, uh, voldoende aandacht eigenlijk voor lagere type onderwijs. Want net uh, ik ja. voelde meteen een, een, een, een, een hart kloppen... toen je begon over dat voorbereidend beroepsonderwijs. Je zei dat het was eigenlijk ja. fantastisch. De leerlingen ja. konden daar echt een slag maken. Ja, ja ik, ik wil daar wel graag aandacht voor. Bijvoorbeeld voor VMBO. Maar een... Ja. Er zou noemen, meer ook, aandacht voor VMBO moeten komen. Ik denk, nou ja, in, in de positieve zin. Kijk, de Haagse aandacht is niet altijd uh, goed voor het onderwijs, denk ik. Daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Maar de beeldvorming uh, die daar soms ook vanuit uh, de Kamer... in de afgelopen jaren rond het VMBO, om maar een onderdeel te noemen... is geweest, denk ik. van ja, Daar moeten we met z'n allen wel heel voorzichtig mee zijn. Het is een hele kwetsbare groep waar we het over hebben. Er gebeuren, nou ja, soms wonderen met kinderen... En er wordt heel veel. Uh, er zit een enorme inspanning van docenten achter. Er, wordt, er gebeuren veel goede dingen. En ik vind het van belang dat dat ook, uh, ook in de Haagse werkelijkheid goed doordringt. Nou ja, ik kan me voorstellen dat veel mensen denken... nou, D66 heeft toch een beetje een elitair imago. Of nou, wel of niet klopt. Die, uh, die... Ja, nou ja, als je naar Breng je niet in eerste instantie in verband met VMBO? Nee, maar dan is dat wel hopelijk vanaf nu voorbij. Want ik ga dat wel doen. En ook overigens in ons programma besteden we daar heel veel aandacht aan. Nou, eigenlijk heel kort gezegd willen wij terug naar de vakmanschap is meesterschap. Gewoon beroepsopleidingen echt terugbrengen naar waar het om gaat. Gewoon gericht op een mooi beroep. Een de gelden. Beroep... Ja, nou ja, precies. In ons programma staat letterlijk dat wij vinden dat, dat kinderen die, die afstuderen vanuit het mbo... dat die zich meester mogen noemen in hun vak. Nou, Dat, is, dat dus komt hier rechtstreeks vandaan, inderdaad. De gilden, hè, de gezel, die ook samen, in samenwerking natuurlijk met het bedrijfsleven... waar je gewoon als partners met elkaar kinderen een goede toekomst geeft. Dat systeem zou weer uh, terug moeten komen. Nou, nee. dat, dat proberen we wel te bereiken. Ja. Ja. Nou ja, ik heb hier de volkshand voor me liggen van, uh, van vandaag... Uh, met de, in, de, de, de hele indeling van de Tweede Kamer. En er staat de nieuwe Tweede Kamer. Te oud en te slim... En dan wordt dus gezegd in 1970, we hebben het nu even over dat onderwijs, over VWO en hoger onderwijs, en over die Kamer. In 1970 waren er 34 Kamerleden met alleen middelbaar of basisonderwijs. 34. In 2006 nog 14 en met deze lichting nog maar 7. Ja. Nou, wat vind je daarvan? Nou ja, je kunt er op twee manieren dat... naar kijken. Je nou. kan zeggen: Goh, wat fijn dat, uh, dat we allemaal zo hoog opgeleid raken. Ja, ja. Maar ik denk ook dat je wel iets kwijtraakt en dat het van belang is dat, dat in ieder geval uh, nou ja, de, de Kamer in staat is om zichzelf een goed beeld van de samenleving als geheel te schetsen. Kijk, ik ben ook hoog opgeleid, maar ik weet wel, ja. denk ik, wat er in het VMBO gebeurt. Uh, dus daar hoef ik niet zelf per se uh, laag voor opgeleid te zijn. Maar het is wel een risico wat, uh, wat daarin zit. Nou ja goed, ik, ik hoop in ieder geval dat ik in mijn bijdrage een uh, nee, reële ik, beeld... Maar, maar is dit ja, een goede ontwikkeling? Nou ja, het, ja... Want je zei, je kan er op twee manieren je kijken. Er, je kan zeggen, nou het is fijn dat mensen zo hoog opgeleid zijn. En wat is de andere manier? Nou, ja, kijk, dan, dan, moet, dan moet je heel anders uh, potentiële kamerleden gaan selecteren. Dan zouden partijen met elkaar af moeten spreken... dat ze niet alleen uh, kijken naar een beetje aardige verdeling man-vrouw... maar dat ze ook proberen een verdeling over opleidingsniveau... Uh, uh, die kamer binnen te brengen, als je dat per se belangrijk vindt. Zou jij dat een goed idee vinden? Ik weet het niet. Ik, uh, ja, dat vind ik heel moeilijk... Ik, ik, ken wel, ik, ik heb in het verleden genoeg voorbeelden gezien van, van hele authentieke Kamerleden, want dat is denk ik waar mensen behoefte aan hebben. Gewoon mensen waarvan ze denken: hé, hey, die vertellen gewoon hoe het zit. Jan Schaefer is natuurlijk het uitgesproken voorbeeld, maar daar zijn er niet zo heel veel van. Ik wil proberen eens even meteen een tweede te noemen, wordt het al lastig. Maar, uh, maar dat zijn natuurlijk wel de, de Kamerleden die mensen aanspreken. En ik, nou ja, mij lijkt dat heel goed, maar hoe je dat precies bereikt. Kijk, ik ben één dag kamerlid. Vergeef ja. me dat ik dat nog niet meteen nee, hoor, maar oplos. Dat... Maar ik zie het wel als een probleem. Ja. Nou ja, omdat we het hebben over de nieuwe kamer. En, de, en we hebben het ook over het onderwijs. En dat is dat ja. natuurlijk toch wel een punt waarin die twee dingen samenkomen. Ja. Want, en het kwam ook wel een beetje door die kop, hoor. Van die, door die krantenkop. Te oud en te slim. En daar werden die cijfers uh, uh, genoemd. En toen dacht <klaar> ik van, hé... Hey, uh, anders was ik misschien zelf nog niet eens opgekomen. Maar er staat zelfs die zeven... Probeer het vaak wel in het hoger onderwijs, maar haakte, haakte ja. voortzijdig af. Dat heeft ja, ook wel iets treurigs. Dat heeft ook wel iets treurigs, Maar, <laughs> wel iets treurigs, hè? Ja. maar ja. goed, dus... Nou ja, maar ja, dat te oud, dat triggert me eigenlijk ook wel. Ik, bedoel, ik ja. ben ook zeker niet de jongste die binnenkomt. Uh, nee. Maar wat, dat is blijkbaar ook alweer niet goed. Nou, <laughs> het, het, het, dat hele stuk dat gaat over de herkomst ook, hè? Of de, ja. of de kamerleden... Hè? De, de, de, of de, de, of laten we zeggen het percentage van de Nederlandse bevolking uit Limburg... of er net zoveel Limburgse Kamerleden in zitten de regionale verdeling naar bedrijfstak. ja, ja goed. Ja. Er ja, ja, staat is, heel veel interessante ja, informatie is in. Dierf, het is, ja. Ja. Maar hoe je dat precies... Uh, kijk, het enige waar, uh, misschien waar je dat mee kunt bereiken, is een districtenstelsel. He, zeker wat betreft die, uh, die verdeling over die provincies natuurlijk. Ja. Want dat blijft ingewikkeld. Uh, blijkbaar kiezen mensen uit, uit de omgeving van Den Haag... er toch eerder voor om kamerlid te worden... Ja, natuurlijk. Dan uh, ja, dat anderen. Ook. Dat begrijp ik ook wel. Ik uh, ben blij dat ik een beetje in de buurt woon. Maar goed, uh, ik zie ook wel het belang van, van die verdeling. Ja. Uh, maar misschien dat je met een districtenstelsel... ook meteen hele andere soorten kamerleden krijgt. Ik heb geen idee. Nee. En dat je, dat je ook op die andere vlakken van opleidingsniveau... of wat dan ook... Nee. Een, eer, ja, een meer reële weerspiegeling. Uh, te... uh, laten we ervan uitgaan dat deze Kamer vier jaar blijft zitten. Hè? De ja, wezen, dat we, werd vandaag we een paar dat... keer genoemd, want er de, de, de werden ook meteen debatten gevoerd. Hè? Zeker. Heb je daar ja. nog aan meegedaan? Nee, nou ja, <laughs> door, alleen door stemming. En okay. we hebben bijvoorbeeld toch, vind ik wel uh, een belangrijk besluit genomen over die. Uh, ja, wat ik maar even dat kinderpardon noem. Mm -hmm. ja, dus dat er in ieder geval gedurende de periode van de formatie... geen kinderen uit hè, gewortelde kinderen, zoals ze dan zo mooi heet. Gewortelde kinderen, wortelingswet. Ja, dus, ja, dus woord, kinderen in ieder geval die hier al, ja. al een tijd zijn... dat die niet zullen worden uitgezet. Nou, ik vind dat heel belangrijk dat we dat gedaan hebben. En ik hoop ook echt dat dat een vervolg krijgt. Dus in die zin zijn er alweer er wezenlijke besluiten genomen. Dan is het, hè, dat voelt het ook... Meteen eervol dat ik daar een onderdeel van dat besluit ja. heb. Daar kan ik mee thuiskomen. Ook. Ja. Mijn kinderen vinden dat bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat is mooi. Verder aan het debat. Uh, dat was een debat tussen de fractievoorzitters. Voor dus daar ja. uh, heb ik niet aan meegedaan. Maar goed, verder om daar dan getuige van te zijn. Want dat merkte ja. ik wel. Ik heb natuurlijk meer uh, nieuwe Kamerleden vandaag uh, langs horen komen... op de radio en uh, op, de, op de televisie. En ik had, ik, ik, ik had toch het gevoel dat ze allemaal... Ja, ze voelden zich opgetild, toch? Ja, maar het is natuurlijk toch nog... Ja, zo ben Tenminste, ik ik die indruk kregen. Ja, en dat, het, het is denk ik ook goed om dat zo te voelen. Dat je het, echt, dat, het voelt namelijk ook als een opdracht. Ik, toen ik raadslid in Leiden werd had ik dat ook. de fietsen ah, door die ja. stad en dan denk ik... ja, weet je, er zijn hier 39 mensen. Die moeten iets vinden over dingen in die stad. Dat, dat heeft betekenis. Ja. En zo is het natuurlijk in die kamer ook. Ja. Dus ik vind het ook wel goed als je daar een beetje van bewust bent. En dat ben ik me in ieder geval wel. Ik vind het ook eervol. Ja. Ik zit even kijken. Je zit naast Vera Bergkamp. Nou, die zit voor me. Nee, ik zit naast Wassila Hartje Ja, maar aan de andere kant zit Vera Bergkamp naast je. Nou, ja, nou, maar dan klopt het plaatje Super. niet helemaal. Nou, dat klopt het niet. Maar goed, nee, maar, goed. Hey, maar ja, dat, uh, wat zou je. Dus laten, we, laten we ervan uitgaan dat uh, dit kabinet de rit uit zit En dan is ook de Tweede Kamer zo lang blijven zitten. Want daar werd toch al een paar keer wel gezegd: van ja, nou, ze hebben ja, vandaag is nog van. Nou, we willen wel, ja. niet nog eens een keer over een jaar weer naar de stembus. Nee. Maar goed, wat wil je dan op zijn minst na nou vier jaar bereikt hebben? Heb je daar ook over nagedacht? Nou ja, ja daar heb ik wel over nagedacht. Kijk, dus om te beginnen dat vertrouwen: proberen het vertrouwen vanuit Den Haag in het onderwijs. Te herstellen. In de tweede plaats ruimte zoeken voor investeringen. Ook herverdeling van dat geld. Ja. Uh, en het derde is... Uh, en dat staat in ons programma ook het nodige over. Kijk, de kwaliteit van onderwijs wordt in onze ogen... in ieder geval bepaald door de kwaliteit van de docent. Dus we moeten echt een slag maken... ook om de kwaliteit van docenten in Nederland verder te verbeteren. Nou, als die drie dingen lukken... Hoe doe je dat? Nou, dat is door, ja, door te investeren in de scholing van docenten. En niet alleen... Van zittende docenten, dus die, die al in het onderwijs werkzaam zijn. Maar ook vooral uh, van de begeleiding van uh, nieuwe docenten. Want daar vallen er heel veel uit. Hè. Dus nieuwe docenten die het onderwijs binnenkomen. Nou, die willen, daar willen wij in ieder geval in investeren om die, uh, om die goed, uh, goed te begeleiden. Om ze ook echt de ruimte te geven, de tijd om, uh, om dat vak uh, goed te leren. En ze uh, hebben en... al iets meer geld gekregen, hè? Docenten. docenten. Nou ja, goed. Nee? Het, is, het is dubbel. Kijk, aan de ene kant zitten ze op de nullijn sinds ja? uh, een tijd. Nou, daar willen wij ze ook zo snel mogelijk van af helpen. Maar er is tegelijkertijd een, een, een, uh, een actieplan Leerkracht, heet dat dan. Dat ja. dateert nog van de periode Plasterk. Waarbij steeds uh, meer docenten in hogere schalen terechtkomen. Het zijn eigenlijk twee los van elkaar okay. staande dingen. Maar uh, ja, er is per saldo wel meer geld voor docenten. En wie moet er nou minister van onderwijs worden? Het liefste. Ik heb geen idee. Nou, natuurlijk heb je daarover nagedacht. Neen. Wie zouden daar dan gewoon bij die twee partijen nou uh, voor in aanmerking komen? Nou, ik. Plastiek ja. zou je terug kunnen krijgen op onderwijs misschien. Ja. Ik. Nou ja, goed. rol uh, ik huh? douh, luego, uh, De... niet meteen. Uh, Liever geen PvdA. Nou, dat zeg ik niet. Kijk, het is, nou ja, het is PvdA of VVD. Ja, dat denk ik wel, ja. Ik moet zeggen dat ik... Uh, maar het is uh, niet doordacht. Hè, maar ik vind uh, dat bijvoorbeeld iemand als Halbe Zijlstraat best een aantal goede dingen doet. Het is een hele heldere uh, persoon. Ik ben het niet altijd met hem eens, maar dat hoeft ook niet. Want dat, de kans dat dat gebeurt is toch niet zo groot, maar dat geeft niet. Ik vind hem een goede, ik zou hem een goede kandidaat vinden. Maar ja? uh, ik ben bang dat het niet aan mij gevraagd gaat worden. Nou ja, ja, ja. Uh, maar, ik bedoel niet om minister kunnen. te worden, hij maar het wie kunnen. het moet worden. Nee, dat begrijp ik. Nee, ja. Hij zou het kunnen. Jawel. Nou ja, het zou kunnen, ja. Kijk, ja. en bij de PvdA zullen ze ook wel een kandidaat hebben. Kijk, zodra de coalitie zich zou verbreden... dan ontstaan er natuurlijk hele nieuwe mogelijkheden. Maar goed. Ja. Voor onderwijs, maar dat, maar de, goede onderwijsministers. Maar, maar voor, voorlopig gaat dat niet gebeuren, toch? <laughs> nee, dat, na vanmiddag... De, is, is dat vrijwel nou, vrij uitgesloten? Dat maar ja, je weet het niet hoe die onderhandelingen nou, dat, gaan. Nou, daar is nog weinig van te zeggen. Hey, en er moet ook nog een Kamervoorzitter gekozen worden. Heb je daar al over nagedacht? Want nou, ja, er zijn drie wij, daar kandidaten, een, hè? Er een, ja, er is een kandidaat uh, vanuit onze eigen fractie, Gerard Schouw. Ja, daar uh, nou, ga ja, je natuurlijk op stemmen. Uh, ja, dat ligt wel voor de hand. Maar ja. ik wacht toch even rustig af wie de andere kandidaat nou, zullen Khadija zijn. Nou, Kajitja Ariep. Ja, die ken ik nog helemaal niet. Maar die, ze gaan zich dinsdag voorstellen. Ja, die ken ja. toch wel? Die is, al, die is al heel lang Kamerlid. Ja, maar niet in, jawel, maar niet, ik heb geen idee van haar vaardigheden in het voorzitten. Ah oh, nee. Dat, dat, daar durf ik weinig van te zeggen. En Anoushka van Miltenburg is volgens mij ja, ook kandidaat. Daar geldt voor mij hetzelfde voor. En, uh, ja. Maar goed, uh, ik laat me graag overtuigen. Ja. Het is hey. wel heel belangrijk. Dat heb ik al vandaag gemerkt. De, wie die een beetje een strenge wordt. voorzitter hebben we ja, nodig, okay. denk ik. <laughs> ja, een strenge voorzitter. Ja, ja. Hey, en wat ga je morgen doen? Morgen ga ik... Uh, de tweede dag van het uh, begin van je nieuwe leven. Ja, morgen staan er een paar inwerkprogramma's uh, op de rol. Want wij moeten natuurlijk als nieuwe Kamerleden moeten we van alles... Uh, leren over het politieke bedrijf, over alle procedures die er zijn... wat voor soorten vergaderingen, hoe je daar uh, nou ja, in moet opereren. En dat uh, wordt vanuit de, de Griffie uh, en ook wel vanuit de fractie... worden daar uh, een soort cursussen ja, cursus, uh, voor aangeboden. En morgen staan er een aantal op de rol en die ga ik uh, volgen de hele dag. Ja. Dus zitten jullie in een soort klasje? Ja, dus ik zit weer gewoon op school in een klasje. <laughs> ja, en ik, eh, nou, dan zit ja. je weer zit een soort school. Ja, dat, is, dat is ook heel leuk. Ik heb de afgelopen jaren heb ik van alles voor gezeten. Ik heb van ja. alles gedaan. Uh, het was best een grote organisatie waar ik verantwoordelijk voor was. En nu ben ik gewoon weer een lid van iets. En ik, uh, ben, uh, ik heb een voorzitter die mij vertelt wat ik moet doen. Nou, Bij het is ook wel weer even lekker, misschien. Het is heerlijk. Ik, uh, ik hoop dat het Goed. nog even duurt. Goed, het was een bijzondere dag in ieder geval voor alle nieuwe Kamerleden. Voor Paul van Menen ook. Uh, zometeen uh, wil ik eigenlijk van u wel eens horen of het voor u ook een... Bijzondere dag was en misschien uh, deed u uh, net als Paul van Menen wel iets uh, voor het eerst. Dat zou eigenlijk best goed kunnen in september. Is dat helemaal niet zo'n gek idee? Daar wil ik eigenlijk met u uh, over praten. Het tweede uur tussen 1 en 2. U kunt bellen met 0800 1121 kom maar op met uw verhalen. Twitter kan ook, hashtag Casaluna. of mailen naar casaluna.ncrv.nl. Ik zit even te kijken, ik heb nog 54 seconden. Uh, ik ga zo het afscheid nemen van Paul van Menen. Eerst uh, nog even vertellen dat zometeen het AVRO-radiotheater... een kwartier vult met het stuk Boiling Frog. Om 1 uur ben ik weer uh, bij u terug. Ja, Paul, uh, dank je wel... Uh, Lief dat je dus hier zat. Terwijl je vanmorgen ja. om zeven uur al bij de radio uh, begonnen bent. Ja, en nu eindig goed. je dan ook weer om kwart voor één bij de radio. Dus ik uh, kan dat constateren dat je de radio een warm hart toe draagt. Zeker, dat is ook zo. En, uh, okay. Ik vond het uh, erg leuk om uh, hier te mogen zijn. Hey, Dank je wel en een fijne tijd de komende vier jaar. Dankjewel. Veel sterkte. Dank je wel. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. Een CRV. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. Boiling Frog van Peter de Graaf, aflevering 4. In Huizen Berkema lopen de spanningen hoog op. Sinds het overlijden van de oudste zoon groeit de macht van Adrienne, de middelste zus, ziender ogen. Haar plan om de tegelfabriek, het familieerfgoed, van de hand te doen, krijgt meer en meer vorm. Ondanks protesten van jongste zus Emma. Ondertussen heeft de vlotte, ambitieuze Joachim zich aan de familie voorgesteld... en zijn plannen uitgelegd om met het familiebedrijf een nieuwe weg in te slaan. Dit onder toeziend oog van het dienstmeisje Anna... die een geheime liefdesgeschiedenis met deze in blijkt te hebben. Hier is mijn kaartje. Goedemiddag. Huh? Wacht, wacht, wacht. Wacht, wacht nou toch eens even. God, je bent zo snel. Ga uh, even zitten. Doe hm. eens gewoon. <lacht> mijn vader biologische vader was een eenvoudige schoenmaker. Maar hij was goed in zijn vak. Hij hield de Italianen soepeltjes op afstand. Hij maakte dure, degelijke schoenen op maat... voor de rijkst op deze aarde. En toen, op een dag, ging een van zijn reizigers... met een zijn schoen schoenen van een naar machine... naar een van die gigantische ateliers daar. En dan maakten ze binnen het half uur een perfecte kopie. En toen is die reiziger met Chinees geld... Voor zichzelf begonnen. En mijn vader kon binnen een half jaar zijn boeken sluiten. En toen heeft hij een pistool gepakt en zichzelf voor zijn hoofd geschoten. Ja, daarom ben ik zo heftig. Maar volgens mij moeten we hem aannemen. Jij hebt je nooit met het bedrijf bemoeid, Emma. Ze dus moet je nu ook niet beginnen doen. Nou, ik voel er ook wel wat voor om hem een kans te geven. François, hm? jij rommelt op de beurs. Ik doe de tegels, ja? Ja, oké, okay, tuurlijk. Nou, hoe heet je? Joachim. Ben je joods? Mijn biologische moeder is lesbisch en die heeft een joodse vriendin. Iedereen is gek. Als er vroeger iemand Joachim heette, had hij een opa die in een kamp was gestorven. Klaar. Maar goed, Joachim. Luister. Jij gaat nu gewoon naar huis. En morgen, vanaf twee uur, als die sollicitaties beginnen... dan kom jij terug naar hier. Mm -hmm. Ik ga ondertussen alle overige kandidaten afbellen. En jij gaat nu thuis nadenken over een manier om verticaal te bakken. Kan je daarmee leven? Ik denk het wel, mevrouw. Nou, doe dat dan. De rest van die dag verloopt voorspoedig. Dat wil zeggen, er wordt geen ruzie gemaakt in Huizenberkema. Evenmin is er een grondverzakking of een gasontploffing. De kip is niet te taai. De buurvrouw houdt zich rustig. En François vertelt een mop. Een flauwe mop, weliswaar. Iets over twee tomaten die met vakantie gaan. Maar zelfs Adrienne glimlacht toegefelijk. En dat is lang niet meer gebeurd. De dag nadien. Heb jij al nagedacht inmiddels? Ach, ik denk de hele dag na. Anna, toen nou is niet zo vervelend. Doe ik vervelend? Nee, natuurlijk niet, maar je weet heel goed waar ik het over wil hebben. En je begint met opzetten over iets anders. Nou, dat is niet waar, Pierre. Ik weet inderdaad waar je het over hebt. Ik heb hem gelezen, je brief. En? Jij wil weg. Jij wil samen met mij wegtrekken en ergens anders een nieuw bestaan opbouwen. En ik mag mijn kind meenemen, dat schrijf je. En? Ik hou van je. Ja, en je houdt van me. Is er één verhaal waarvan jij niet houdt? waar je niet mee naar bed zou willen, want dat is wat je bedoelt met ik hou van je, toch? Is dat niet normaal dan, als je van iemand houdt, dat je daar dan ook bij wil slapen? William is nog maar drie dagen dood. Hij heeft je al een jaar geleden laten vallen. Meer dan een jaar geleden. Wist je dat relaties in moslimlanden gemiddeld veel beter zijn dan bij ons? Wat zeg jij nou? Ik zal je boekjes geven. Boekjes, geschreven vanuit het perspectief van de Koran... over de taak van de man en de vrouw binnen het huwelijk. Verbijsterend interessante lectuur. Er worden neuzen afgesneden op grond van de Koran. Lippen weggeknipt, er worden vrouwen gestenigd met benzine overgoten. Dat zijn de buitensporigheden maar. Oh, dat zijn de buitensporigheden? Wat voor een ja. gesprek is dit nu? Ik bedoel iets, ik wil iets zeggen. Jij bent toch van het ja. principe dat je niks moet afwijzen? Oké, okay, bedoel iets. He, dat naar alles geluisterd kan worden, maar als ik iets wil zeggen... dan geldt dat principe ineens niet meer. Ik zeg bedoel. Ja, ja, ja. kijk dan hoe je het doet. Wij kijken naar hun excessen... en klampen ons op grond daarvan vast aan ons eigen gelijk. Maar in de Arabische wereld kijken ze met evenveel afschuw... naar het feit dat hier bijvoorbeeld iemand soms zijn hele gezin uitmoordt voor een andere man. Of zomaar, uit wanhoop. Je eigen kinderen, dat kunnen zij zich niet voorstellen. Dat vinden zij volkomen onbegrijpelijk. Maar ik kan met jou toch geen gedwongen huwelijk aangaan? De sociale druk ontbreekt. Het is gedwongen huwelijk, Pierre. Gedwongen. Hm. Ik ontken dat van die neuzen niet. En de eermoorden. Maar dat is niet de norm binnen het islamitisch huwelijk. In veel van die gedwongen huwelijken ontstaat na een tijd een zekere band. Een soort respect. Ja, omdat de ander zich aan zijn taken houdt. En dat mondt dan uit in liefde. En die is vaak veel dikker en steviger dan die stormachtige verliefdheden... waar onze huwelijken allemaal op stukken lopen. En waarom neem jij zelf niet iemand waar je niks voor voelt dan? Het beeld dat wij over Afrika hebben ook, hè? bijvoorbeeld. Dat is er een van hongersnood, slagpartijen en dictaturen. Waar of niet? Nou, ha, mijn neef, die is lange tijd in Afrika geweest en die heeft niet één lijk gezien, vertelde hij. En hij heeft overal gezeten, hè? Maar wel, wel is hij duizenden, miljoenen mensen tegengekomen die iedere dag gewoon wakker worden, hun kinderen zoenen, naar hun werk gaan, uh, eten klaarmaken en weer gaan slapen. Allemaal mensen die hier bij ons niet op televisie komen. Nou, hoe dan ook. Ik ga niet met je trouwen. Zullen we dat in het midden laten? Ach, kijk, Pierre, jij wil weg. Dat begrijp ik. Jij wil weg uit de situatie waar je in zit... want die leidt tot onvrede en jij wil tevreden zijn. Dat kan ik perfect volgen. Alleen de manier waarop is te kinderachtig verwoorden. Want zelfs al trouwen wij met elkaar... zelfs al ga ik van je houden en mag je meermaals per dag met me naar bed. Uh, wat zeg je? Dan nog leidt dat niet tot het geluk dat jij voor ogen hebt. Ik denk het wel, hoor. Nee, hoor. Je gaat eraan wennen. Het wendt, Alles wendt. Misschien duurt het een jaar, misschien vijf jaar... maar op een gegeven moment zit jij gewoon weer sip door het raam te kijken... net als nu. Dat is de tragiek van het leven waar we in zitten, Pierre. We wennen aan alles. En daar wil ik nou vanaf. En dat doe je niet door dromen na te jagen, maar door ze los te laten. He? Mij kan het bijvoorbeeld geen fluit schelen wat er verder gebeurt in mijn leven. Maar, dan kunnen we perfect trouwen, toch? Anna. Anna. absoluut niet toegankelijk. Nou, dus maar de vraag of een papa toegankelijk moet zijn. Jij gaat er vanuit van het tegenwoordige rolmodel waarbij je ouders je vrienden zijn. Ja, ik heb het nu niet over het <lacht> tegenwoordige rolmodel, de jeugd van tegenwoordig. Ik heb het over ons gezin, Adrienne. Over het nest waar we uitgekomen zijn. Ja, ik heb altijd eerbied gevoeld voor papa. Respect, dat dwong die af. Ook door de afstand die hij hmm. onderhield. Goh, het lijkt al alsof papa een crimineel was als ik jou zo bezig hoor. Nou, als ik naar William kijk en zie je hoe hij heeft zitten worstelen met zijn leven. Maar had niet gehoeven. Over mezelf ben ik even min enthousiast. En als ik naar jou kijk? Ja, wat dan? Ik begrijp niet dat je hem zo verdedigt. Hij kon naar jou ook. Ik zie het nog zo voor me. Die, die keer dat jij je bord had omgestoot en alles van de grond moest opeten. Ja, ik heb nooit meer gemorst nadien. Je was zeven, ik was vier. Helemaal geschokt. Dat is mijn eerste bewuste herinnering. Nou, ik ben heel tevreden met mezelf, met hoe ik ben. Nou, ik niet. Ik ben vaak radeloos, zomaar. Want ik was dood en dan ben ik niet eens ongesteld. Je had nooit van die psychologie moeten gaan studeren. Wordt er hartstikke gek van al die ziektes die plots een naam krijgen en beginnen bestaan. Als moeder was blijven leven? Ja, als ik rank was geweest te goed in viool spelen. Als Hitler een meisje was geweest. Niet gaan alsen, Emma. Dat gaan we niet doen. We gaan hier niet alsen. Papa heeft nooit echt gerouwd, weet je dat? Nou, mama is ook de hele leven zo loops als een kater geweest. Ja, dat is één kant van het verhaal, ja. Maar ik neem aan dat ze ooit van elkaar gehouden hebben, toch? En hij heeft die gevoelens weggestoken onder zo'n dikke laag beton. Ze heeft hem alleen maar bedrogen. Alleen maar. maar hij was als dus de horizon zo afstandelijk. Als ik zo'n man had gehad, nou, ik zou precies hetzelfde doen. Trouwens, ik snap het niet. Je hebt toch ook met die dirigent? Hoe heet hij? Dat hoofdstuk is afgesloten, hè? Maar alsjeblieft zeg, ik zit er even. Dat oh, is helemaal niet afgesloten. Het is een stuk van jezelf dat je opnieuw onderdrukt hebt. En er komt vandaag of morgen weer tevoorschijn. Let maar eens op. Ik vind het niet prettig om hier zo onaangekondigd over beginnen te praten. Het is ook niet de bedoeling dat het prettig is, Adrienne. Waarom moet altijd alles prettig zijn? En nou kappen. Stop. Duidelijk? Al het gepoeren in het verleden niet met anders zijn binnenste. Jij moet mij met rust laten. Uitwerp van een hond op straat. Ga je ook niet zitten poeren met een stokje. Als je dat gewoon laat liggen, dan verdroogt het en waait het weg met de wind. Klaar. Oké. Okay. Jij was de oudste. Je hebt mama nog vijf jaar meegemaakt. Je bent gezoogd, gekoesterd. Je hebt misschien nog herinneringen aan haar. William was een babytje die was zeven weken... Hey! Hé! Ondertussen heb ik zelf ook al een kind verloren, ja? Wat trouwens geen kinderen meer zien. Of fysiek misselijk, als ik zo'n dingetje blij zie huppelen in een supermarkt of zo met een ballon of zoiets kinderachtigs. En als ik het daar niet over wil hebben, dan moet jij dat respecteren. Ik heb zelfs Anna, die heb ik verboden een kind hier op te voeden. Ik heb het tot niet verplicht. Ik heb gezegd, je kan kiezen, hoef voor mij niet af te staan. Maar als jij voor je kind kiest, moet je een andere baan gaan zoeken. En waarom gebeuren dat soort dingen, denk je, Adrienne? Waarom raak jij een kind kwijt? Heb je dat wel eens afgevraagd? Omdat iemand de hoofdzekering was vergeten af te zetten. Oh. Het was weekend. Ze liep door de fabriek, achter een stuiterend balletje aan. Dat komt in de inpakmachine terecht. Ze buigt zich naar binnen en valt daarbij tegen de aanknop. Het was weekend! Ja, dat zijn de feiten, maar op een hoger niveau. Op het vlak van het noodlot, van je, van je biografie. Ach, mens, met je hoger niveau. Ja, ja. Waarom, waarom val ik altijd op mannen die gesloten zijn en gewelddadig? Waarom was William zo, zo stuurloos? Niet waarom, hè? niet waarom. Dan doen, doen kinderen van vier. Waarom dit, waarom dat? Het leven, het bewustzijn is een systeem. Dat volgt wetmatigheden, dat draait programma's af. En die programma's worden in de kindertijd geschreven, Adrienne. En als je daar te maken krijgt met een gemis dat je niet naar behoren verwerkt hebt, dan. dan. dan, dan zal jij de rest van je leven in situaties terechtkomen. die datzelfde gevoel van gemis oproepen. En nou gaan we erover ophouden. Zie je? Ik ben net als papa. Er is gewoon geen doorkomen aan. Elk onderwerp ligt gevoelig en je wil nergens over of praten. Dan moet ik je mijn huis uitgooien! Maar jouw gevoelsleven is als een ontplofte kernreactor. waar zo'n dikke laag beton overgegoten is. En je weet het niet eens! Ik meen het! Dat is niet jouw huis! <lacht> kan ik afruimen?